Uur. Dit is door Albegens met het NOS-journaal. Een 60 zelfmoord gepleegd. nadat RTV Oost beelden had laten zien. waarop te zien is dat zij in een winkel een portemonnee steelt. De portemonnee was van een vrouw die hem na het afrekenen. vergat mee te nemen. Na de TV-uitzending meldde de vrouw zich bij de politie. Daarna waren de beelden niet meer te zien bij de regionale omroep. Maar ze stonden nog wel op tal van websites, waaronder Dumpert. Dat leidde tot heftige reacties.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 Het weer, vandaag raakt het bewolkt, het blijft tot de avond wel droog. 6 tot 9 graden wordt het. Morgen meer bewolking, vooral in de noordelijke helft dan kans op wat regen. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het zacht, met maximaal rond 10 graden. Dit was het MZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Een kopje koffie. En daarna... Dan krijgen we Marianne Rebel...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 Ja. Zij ook of hij ook. Ja, en bijna ja, iedereen ja. heeft wel een periode ja, in zijn leven... dat hij niet goed, goed kan slapen. Dus ja. uh, um, ik roep op de schaamte voorbij. Ja, en, uh, zeker. Gaan. Ga, ga, pak het aan. Ja. Ga, er, ga er wat mee proberen te En je kan je aanmelden bij Pluspunt voor deze crisis? Je kunt crisis. je aanmelden bij ja. Pluspunt. Ik heb nog een telefoonnummer voor mensen die inhoudelijk iets meer willen weten. Maar ik weet niet of daar nu op dit moment behoefte aan is. Maar dat... Uh,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 En ook dat, ja, dat is, het is een heftige levensfase waar je in een andere Nou, zit. dat is ook zo, ja. Dus als ja. je daar uh, um, ja, samen door kunt komen, dan is dat heel waardevol. Ja. En dat, pro dat proberen we aan te bieden. Uh, mensen kunnen er gewoon naartoe. Het is uh, op, eens even kijken, elke eerste maandag van de maand hm. is dat, ja. s'avonds vanaf... Uh,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 Uh, hoe krijg je die mensen hoe ja. krijg je die daar En vaak noemen mensen zich eenzaam en. Het is iets anders. Alleen is alleen of ja. eenzaam. Ja. De, die discussie is het al. Wat is nu, ja. een, wat is nu iemand ja. die eenzaam is? Ja. Ja. Wij, wij zeggen van iemand die zichzelf eenzaam noemt, is eenzaam. Die is eenzaam. Ja. En ja, objectieve normen die zijn er bijna niet. Iemand die alleen is, hoeft zich helemaal niet nee, als nee, eenzaam nee. te voelen. Nee, nee, nee. nee, en ook hoe ze zich uh, opstellen. Ik, ik moet even denken aan mijn tante, die overigens gisteren 93 is uh, geworden, waar ik straks naartoe ga. Um, zij kan mij, uh, nou, zes keer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 Vroeger het niet wilde. Het niet wilde. Ja. Dus ja. Dat voor mij is dat ook wel een aardig voorbeeld. Dus ik ben heel sociaal maar dat en heel is ook maar dat is Ik denk sociaal. van als ik straks oud ben en dan ja. wil ik niet alleen. Maar dat wil dat ik, ik dat, is iedereen, dus iedereen, dat Bijna iedereen zegt. Straks als ik oud ben. Ja. Ja. Wanneer is dat dan? Is dat ja. Ja. dan wanneer is ja. dat 60 je 60 wordt? Of 50? Ja. Of ja. 70? Ja. Of 80? Wanneer ja, is dat dan? Dat, uh, kijk, als, als, als ik door zou gaan zoals ik nu zeg maar, bezig ben. dan geloof ik niet dat ik in dezelfde situatie terecht zal komen als mijn tante. Snap je? Omdat ik. Ik daar voor mezelf maar dat is ook de generatie over. denk ik ook uh... Ja, die zo. Ja, ik denk dat... Ah, joh, je ziet toch heel veel mensen die gezellig met elkaar... Ja. bij de zandstroom en bij, nou, bij, bij jullie toch ook... het hartstikke leuk vinden om met elkaar te zitten... en koffie te drinken en gezellig te praten. Maar, maar er wel zijn er wel er altijd he? mensen die ja. zich daar niet door aangesproken ja. voelen. Dus we ja. moeten voortdurend ja. daarmee bezig zijn. Ja. zijn. Ja. En nieuwe dingen zoeken, nieuwe manieren vinden om, om daar wat doorheen uh, te gaan. Doorheen te gaan. Uh, ja. Want ja. het is verschrikkelijk als je je eenzaam... Behoeft. Ja, vreselijk. Dat vreselijk. lijkt mij ook ja Dat ja. zeg ik, als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 hier, wat ja, er in is. dat hoofd uh, allemaal ja, gebeurt. Ja. Ja, en dat, dat is best klopt. wel lastig. Dat klopt. Maar goed. Nou, we, het wordt weer een mooi jaar ja, met we, we, prachtige we dingen. We blijven en ons en, uh, ontzettend ons best doen met de blauwe tram en zo. Maar ja. daar hebben we het een andere keer over. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, daar ja, kunnen ja, ja. we ook nog heel veel Goeie over. Goed, het pluspunt, niet een beetje uit zijn jasje, uh, Albert. Ja, daarom, ja, dan, dan gaan we toch richting uh, blauwe tram. Ja. Uh, we ja. gaan kijken om daar wat te doen. En kijken of we daar net even iets andere activiteiten aan kunnen bieden ja. dan in Noord. Ja, daar wonen we ook weer net even ...andere mensen dan in Noord, denk ik. Ja. ja. Dus we moeten ook niet elkaar concurreren. Dat nee, is niet nee, de bedoeling. Nee, dus, uh, nee, niet. En dat is, dat, is, dat is ook voor ons een ja. zoektocht... ...van hoe kunnen we ja. dat het beste doen. En dat kunnen we het beste doen met de mensen die daar wat willen gaan doen. Want dat blijft natuurlijk wel het uitgangspunt. We gaan, ja. wij, wij zijn niet degene die het wel even zeggen van zo moet het. Zo moet het, nee. nee dat gaan we met Maar jullie hebben wel heel, heel veel zijn. hele sociale, goede, actieve mensen. Zowel de medewerkers als de mensen die daar komen. Hè? Want het is de de toch de wel de... een warm nest hoor, vind ja, okay. ik daar... Ja, da dat Dank, is voor, het kracht, ja, he? Dank ja, voor het compliment. Ja, Absoluut, dat, dat mag zeker compliment. wel gezegd worden. Okay. Albert, <laughs> zeer uh, bedankt voor je okay. komst. En uh, tot volgende tot, maand, zou vol ik zeggen. volgende keer. Nathalie komt de volgende maand. Hé, ah. hé, hey, hey, oh. Sorry hoor. <laughs> Dit was mijn, mijn hond. Gast. We hebben een hond te gast. <laughs> mijn hond. En die uh, was een beetje erg uh, enthousiast. Goed, we gaan naar een muziekje luisteren. Run, Mezzo Forte. Party. Garden Party. Uh, uh, uh, garden Party. Garden party. Kunde, kinder, En we zijn weer terug. Dat was een lekker muziekje, hè? Ja. Vond ja, ik. Ja. Ja. Dag, uh, Marjan Rebel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Hallo, Nederland. Hallo. Ja, gezellig dat je er weer bent. Dank je wel. Ja. Ik heb trouwens nog wat voor je zometeen. Oké, okay, leuk. Ja, ik, oh, heb, oh. Een, ik heb het uh, pompoensoepje in de auto liggen. En de, ik, ik had oh, een extra, dus oh, die krijg je, je straks nou, maar. Kijk, nou, nou, nou zie je. Maakt allemaal niks uit. Gezellig. Dit tussendoor. De kinderkunstlijn, hè? Ja. Nou, we zijn weer begonnen. Vorig jaar uh, al, toch? Vorig jaar? Ja, ja, hebben we de eerste school gehad. Ik heb het opgeschreven vanmorgen. Ja. Want er zitten weer al wat weetjes tussen. Mm -hmm. uh, de Duimloze. Ja. De aftrap. Uh, buiten dat, wij hebben tweede lustrum. We staan tien jaar. Mm -hmm. Voor uh, Deden Hilli, Aaltje en ik al bij de ONS vijf jaar. Mm -hmm. Dus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 En daar moeten we een hele dikke chapeau en hoed afnemen voor Gertonen. Want uh, het is eigenlijk zijn kind. Die zei op een gegeven ogenblik, na een paar jaar: Van God rebeld, is allemaal wel uh, gezegend. Maar er moet ook een stukje theorie bij komen. Nou, oh ja, ik ben niet Pablo bevoegd. Ik kon mm -hmm. 32, 25, 15 kinderen in een één klas.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 Of koop je niks. Ja, dan is het lijden dubbel. Maar dan heeft oma of opa heeft dan nog een mooi werkje van, uh, van de kunstenaar, zou ik maar zeggen. Dit jaar hadden we gedacht. En dat is eigenlijk een idee van Trace Housman. Trace P, Vroeger. Van de Mikkies. Van de Mickey's. Ja. ja. <coughs> die ook als... met uh, vrijwilliger is. Ja, hè? Want je ja, ja, hebt ja, een de verfje. <laughs> de verfjuf. Uh, die zei op een gegeven moment, weet je, Als je nou gewoon een rebel...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 en eigenlijk bestaat het, kan het dorp helemaal niet bestaan als wij die vrijwilligers nee, niet hebben. Nee, maar dat hebben. is ook zo. Ja. Want op alle fronten zelf. Stort compleet Stort echt in, elkaar. In, elkaar. in elkaar. Helemaal. Klaar. Echt, echt, Volledig. Ja. Dus op een gegeven ogenblik eh, hebben wij het pluspunt benaderd. Mm, ja, zo is dat wel gegaan, geloof ik. Als ik lieg, lieg ik in commissie. Mm -hmm. Van hoe zit dat nou bij jullie in elkaar? Nou...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 En dan uh, komen ze met een lerares naar ons toe. Uh, dan hebben ze een pauze om een uur of tien. Krijgen ze indien ze dat ja. verkiezen. Kleine rondleiding. Dus ze pakken ook nog okay. heel lekkende ja, uitstellingen. En he? ze komen in aanraking ook met heel. En ja. zeer belangrijk het museum. Dus het mes snijdt gewoon aan. Twee kanten. Oh, gigantisch veel kanten. Ja. Want we moeten die jeugd. Uh, betrekken bij ons dorp. Hoe belangrijk ons dorp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 Met dit project, de vrijwilligers van Zandvoort in maar samenwerking. In Hoe is het en trouwens met punt. jouw favoriete vrijwilligster uh, Aaltje? Uh, mijn vrijwilliger, ja, dat gaat goed. Oké, okay. ja. we wensen Aaltje beterschap hè, bij hart, deze. Het hart uh, is fantastisch en het hoofd moet dat uh, weer, weer even, even bij elkaar uh, het krijgen. Het moet even bij elkaar komen. Ja. Als nou, bij het deze, toekom. Aaltje beterschap. Ja. We denken aan je. Ja. Maar Janne, schilder jij zelf eigenlijk nog.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 En het is heel ja. gezellig, ik weet het. Want ik mag ook komen op Altijd dinsdagavond. Welkom. Ja, oké. Okay. Ik heerlijk. wil ook een keer. Ik wil ook een keer. Komen. Altijd. Is het goed, Majanne? Altijd Erg welkom. gezellig. Maar. Kinderkunstlijnzandvoort.nl. Ja, Ja, ja. Marjan, ja daar ja. hebben we het zeker, over. Daar hebben we het ja. over. Dat ja. is en het alle... zijlijn. Ja. ja, Dat is echt het allerbelangrijkste. Want eigenlijk is het gewoon mijn kind geworden. En dat van jullie ook. Dat, Wij dat is zijn ook gewoon. Uh, maar hoe mooi is het, hè? He, dat het in, in, in, in, in tien jaar zo is uitgegroeid. En he, het zich heeft ontwikkeld. Want dat is het ja. natuurlijk. Ja, he. het is je leert enorm natuurlijk ontwikkeld. elk jaar weer. En je geeft een stukje kunstgeschiedenis. Ja, ja, dat zeker. is natuurlijk wat. van 16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 Zo'n travel set. Is ja. bij te zijn. Kan je dat, ja, dat opnemen? Ja, dat moeten we via het bestuur ja. we dat via Hoe leuk is dat? Ja. ja. Nou, goed, goed dat idee. dat is een goede, goede, ja, goede ja, idee. Ja, Dus Neem bij deze. Bij mee. deze. Uitgenomen. Nemen we aan. Dank je wel. Graag gedaan. We zien Dans. elkaar. Dag. Muziekje.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 Papa loves Mambo Papa loves Mambo Mama loves Mambo Mama loves Mambo, mama loves mambo. Don't wear the rumba and don't wear the samba Cause Papa loves Mambo tonight He goes slow, he goes left, and she goes right Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight Ooh. Papa loves Mambo, Mama. Mama loves Mambo Mama loves Mambo, Mama loves Mambo Having that fling Papa. again, younger than spring Papa. again Feeling that zing again, wow En dat Assisi, er dat er is er te niks te mee te maken? Nee, dat, nee. dat okay. is alleen maar de aanleiding geweest. Dat is de okay. aanleiding. Oké, oké. Oké, we komen binnen. Ja. Nee, we gaan, we gaan nu eerst even praten met je. Oké. Okay. Ja? Ja. ja? ja. Uh, we zijn terug, hè?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 En daar komt een koor. Het en... heeft een dubbele titel, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is de eerste van vier ecumenische diensten. Ja. Dit komend jaar. En uh, wij mochten in de eerste dienst aanschuiven met ons tienjarig bestaan. Oké. En het is mooi dat dat ook, dat ook kan. He? Dat er ruimte is. Maar, de, maar goed, dat is ook de ecumenische ja. gedachte. Is dat het niet. Want De mensen die elke maand komen, die zijn afkomstig voor een groot deel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 in ieder geval te laten zien hoe je, hoe je kunt uh, beleven. Zonder dat dat een stempel geeft van zo moet het. D dat is ook de essentie van TSE, denk ik. Dat je erbij hoort en, en dat je uh, erbij mag horen. Ja, en, en Maakt niet het uit ja, wat je denkt. Tofles, zonder of hoe je, leerstellingen. Ja, ja. Maar Want wel, als het goed is, hè, dan heb je allemaal hetzelfde positieve gevoel in beeld. Ja, naast de liefde, barmhartigheid. In het navolging van... Van, ...van Jezus van Nazareth. Ja, ja. Maakt niet uit, dat uit dat van dat welke het kant het komt. Ja. Precies. En of dat je hem inderdaad Jezus noemt... ...of Mohammed, ja. maakt eigenlijk ook niks nee. uit. Uh, zo ver zijn we nog niet. Nee, dat maar, Mohammed... nou ja, zo, of, <laughs> nee, maar goed... ...dat is, dat is wat nee, maar ik maar, altijd we, denk. Weet je wel. Ik denk niet dat er een verschil is... ...tussen Allah en, en God. Maar daar zijn, er zijn uh, mensen, mensen in, in de, de kerken... ...die daar heel anders ja. over denken. Dat, <laughs> dat, dat, dat wil zo. ik per se ook respecteren. Maar goed, nog even... ...want voor de tijd... ...voor onze volgende gast... Zondag 29 januari is er dus een dienst. Hoe laat is die dienst? Hij is om 10 uur. Tien uur. Dan beginnen we en we gaan daarvoor nog een beetje inzingen. Dus als mensen om uh, rond half tien komen, als ze dat willen, het hoeft helemaal niet. Hm. Dan kunnen ze gewoon meezingen en uh, dan gaan we met de hele kerk uh, ook in Canon uh, Dona Nobis Pacium zingen. Dat is altijd heel indrukwekkend. Ja. Ja. Dat klinkt en, al en, zo mooi. En he? er komen meerdere Tessie Liederen aan boord. boord. Okay. Ja. Nou, okay. Dankjewel dat je even gekomen bent. En dat het even tussendoor kon. dat is als, als dank van onze gast. Maar, je, wilde, hey. je wilde nog iets laten horen. Nou, in ieder geval, dat zou aardig zijn. Een, een van de liederen die is heel bekend. En dat vinden mensen altijd een prachtlied. En ik denk dat hij automatisch meteen goed overkomt.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 op bijna iedereen, de mensen mogen meezingen, maar ze mogen ook luisteren. Het heeft bijna op iedereen een soort een meditatieve effect, ja, dat ja, je er precies, rustig van wordt. En, en, in die en daar zin, gaat het om. Ja. Ja. Is het goed. Ja. Ja. Dankjewel Jan-Peter. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Wij uh, hebben onze... Ja, je hebt muziek nu? Nee, we gaan, we gaan, ja. gewoon, we gaan ja. gewoon door. Ja? Ja. We gaan gewoon door. Ja. We gaan onze volgende gast vragen om te komen. Ja, kom daar bij zitten. Ja. Kom maar gezellig erbij zitten. Gezellig. Goedemorgen. Ik zeg goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Michel Jansen. Dat is een zeg Is het Michel? Is dat, spreek ik dat goed uit? Dat spreek je uitstekend goed, uit, Michel. Zo. ja. Van de Escape Room Zandvoort. Ja, dat klopt ook. Ja, dat is weer nieuw. En wat is een Escape Room?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 gaat lopen op het moment dat je naar binnen gaat. En uh, de klok loopt af. Dus is... er is een bepaalde tijdsdruk. Binnen een uur moet je eruit komen. Ja.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 is gekomen uit de game, de gamingwereld. Dat denk ik ook, het zijn ja. met name ook de jonge mensen die dit soort projecten bouwen en, en opgezet hebben en ontwikkelen. Uh, het, het, het, het, eigenlijk is het een vorm van zoals wij het noemen real life gaming. Ja. Uh, je ja. gaat je, je ah, gaat een soort avond... virtuele wereld misschien? Ja, dat beetje? is de, de virtuele bril, is nog een stap verder. Dat ja. verwachten we in de toekomst uh, natuurlijk ook met, met ja. dit soort spel elementen, maar um, ja.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 Het tweede thema, dat is nu open al, de boottrip. Dat gaat over een vissersboot. Je krijgt een, de opdracht om, om, om vis te gaan vangen met een rustige zee. Nou, je raadt het al, niets is zo veranderlijk als het weer. En, binnen een uur moet je de boot terug zien te brengen naar de haven van Emuiden. En het derde thema hebben wij eigenlijk aan die bouwers van de escape room zelf overgelaten. En dat is de goldmine. En uh, ja, ik kan je Goud daarvan welven. verzekeren dat je echt het idee krijgt dat je een goudmijn ingaat. Echt waar? Ja, dat is zo fantastisch gebouwd. We gaan uh, eigenlijk vanavond daar de uh, eerste tests ook mee doen. We verwachten dat uh, wellicht over twee weken echt operationeel te hebben. Want er komt veel testwerk bij kijken. Dus het zit ongelooflijk. Ja, maar dat ga... moet werken, het moet natuurlijk ja. goed ja. werken. Hè? Ja, er zitten veel mechanische puzzels in. Wat is een escape room, Als je er nog nooit van gehoord hebt, dan ja, je, je komt.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 Dat proberen wij in ieder geval euh, te creëren. Dus we proberen ook alle zintuigen euh, te prikkelen. Ja, ja, ja. Ogen, uh, maar ook oren met, met geluidseffecten, met, met lichteffecten. En dan zitten er mechanische uh, zaken aan, als een, een, ha een hangslotje met cijfers. Het simpele uh, puzzeltje, zomaar zeggen. Waarbij je uh, uh, achter schilderijtjes moet kijken en uh, ja, ja, ja, ja, uh, het, het het onder een bierveeltje. Ja, ja, ja, ja. ja bij wijze van spreken. Ja, ja. ja. um, uh, en er zit heel veel elektronica in. En, uh, dat ja, okay. betekent dat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 Een escape zit op hoeveel vierkante meter? Ja, ook dat is heel afhankelijk. In, in, in Japan doen ze het in hele stadions. Uh, in Rotterdam heb je een escape room. Daar gaat geloof ik 150 mensen in. Maar wij zijn van mening dat je het beste resultaat... of het be de beste beleving krijgt... in groepjes van vier tot maximaal vijf personen. Twee of drie kan ook nog, maar niet meer dan niet meer. vijf. Oké, okay. nee, nou, okay. dat is wel heel belangrijk om ja. even te weten. Het ja. ja. mensen die He? willen komen. Ja, ik vind het wel... Het, het is reuze spannend. Nou, als ik daar de juiste mensen voor kan vinden... Dan. <laughs> Want ik ben gek op krimis op, uh, en ik ben gek op puzzel. Ik zie ook vaak een denk ik, die is het, weet je ja, wel. Nou, dat is, ja, ja, ja. Dan, dan is het zeker wat voor, voor ja. jou. Kom, okay, kom ik nou, er langzaam. Hartstikke goed. Dankjewel voor jullie komst. En ja. uh, ik ben echt uh, nieuwsgierig. En uh, ja, voor iedereen. Het, het is genoeg momenten dat het niet zo lekker weer is. Dan is dit natuurlijk een fantastische beleving. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.